...gestikt door de dikke rook. Dan nog het weer. Volop zon. Het wordt vandaag zo'n 15 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar wat bewolking in de noorden. Het wordt dan zo'n 14 graden. Dit was het.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 ...op de Zandvoortse Radio met Slippery People. Voor Zandvoort en de regio. En zo werd het even naar vieren. Welkom bij derde laatste uur alweer, uh, Daan. De tijd vliegt weer voorbij. Ja, echt wel. Hard. Echt wel. Gaat ja. echt hard. Zeker weten. Wat gaan we nog doen vandaag, uh, Rob? Nou, we gaan heel wat doen. We gaan nog uh, bellen met uh, Ron Brouwer, want morgen is het rondje dorp.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 Welke, welke schema hebben we dan? De finale race? Oh, ja. Je wil weten welke race het ja, is natuurlijk. Ja, wel, wel, wel, wel, ik ben al bezig. Oh, Rustig je bent er bezig. Oh, gaan we kijken. Goed. Heel goed. Ja, ik, daar ben ik ook voor hè, nu tegenwoordig. De Tourwagen Diesel Cup ja. hebben we. Tourwagen Diesel Cup. En een dan een gaan we... race over 100 minuten, dus die kunnen, kunnen we niet eens helemaal meer meenemen. Nee, maar we kunnen wel een klein stukje En Dan uh, vraag aan Jaap hoe de, hoe, de, hoe de situatie daar op circuit is nu. Dat bedoel ik. Reden genoeg om te blijven luisteren naar het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. zaterdag.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 kwart over vier geworden. Je luistert naar de Zandvoortse radio. Soft op zaterdag bij je tot aan vijf uur. En we gaan weer snel over naar Johannes voor het slot van de tweede helft van de voetbalwedstrijd vandaag. SV Zomvoort speelt tegen AFC. Die boys uit Amsterdam. En hoe gaat het met onze eigen Zomvoort boys? Nou, Joop? ik zal je eerlijk zeggen, we uh, gingen net door het oog van de naald. Het scheelde heel erg weinig. Want John Keurk, uh, een van mijn favorieten, zoals ik wel op laten blijken. Die maakte echt een verdedigende fout. Waardoor de centrumspits van uh, AFC. En dit is Martijn Strongs. Uh, echt een top van een kans had. Maar gelukkig voor Zandvoort. Het vizier niet op scherp had staan. En die bal uh, van de medes die uh, of. Nou, het geweest 5-6 naast het doel Terwijl als hij iets beter had gemikt. Uh, zomaar Zandvoort uh, diep in de problemen had kunnen brengen. Uh, maar dit is nou die hele wedstrijd. Zandvoort heeft zo goed als geen, geen kansen gehad. De AFC um, 1-2. Zandvoort misschien 1. Het is nog steeds die hele lieve wedstrijd die, uh, die uh, ja, min of meer op dit moment een beetje slaapwekkend begint te worden. Uh, gelukkig spelen we nu in de, even kijken, ik denk 89e minuten dus langs de hand. Uh, dus het is bijna afgelopen deze, ja, bestraffing wil ik net niet zeggen. Maar het is wel uh, uh, zorgwekkend wat hier op de mat legt. Maar ook uh, ASV, uh, ARC, laat ik eerlijk zijn jongens, is de club van Amsterdam. Dat is niet ARC, dat is ASV, want alle Amsterdammers die willen voetballen.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 Heel erg scherp ingooien. En wat dat betreft lijkt hij op uh, de oude keeper van PSV, Gomez, die dit ook flikte. Echt een meter 65 bij de middellijn en echt in de voeten gooien. Dat kan Joris uh, Smit ook en daar is hij heel erg goed in. Zandvoort is dus ondertussen de bal kwijtgeraakt hier op het middenveld. En dat uh, betekent dat er nog maar een paar mannen achter de bal staan. En dan gaat Billy vissen bijna het fout, maar kan hem gelukkig nog terugkrijgen en naar voren transporteren. Maar niet in de voeten van de Zandvoortspeler. AFC kan blijven bouwen. Overtreding? Nee, het blijft een balbezit. Uh, het gaat daar een schot verplegen. Oh, een metertje of. nou wat zal het zijn? 5-6 naast het doel van Schmid. En dat betekent dat Zandvoort die bal weer in het spel mag brengen. via een uh, vrij, tenminste vrije, vanaf de 5-meterlijn. De bal gaat nu terugkomen naar Schmid. En opnieuw gaat Gira doen. Ondertussen tellen we de laatste minuut in ieder geval. van deze wedstrijd. Officieel op de, is officieel, officieus op het scorebord. Want officieel is natuurlijk het klokje van de scheidsrechter En die heeft dan de jaar gefloten. Het zal niet echt veel. Bijkomen, denk ik, dat ook in die tweede helft. is er slechts een enkele keren verzorging geweest. Er zijn ook geen uh, uh, tijdens het spel uh, uh, wissels geweest. Dus uh, die halve minuut per wissel. die normaal gesproken een scheidsrechter bij mag tellen. die gaat niet op, deze vlieger. Oh, opnieuw, uh, AC in balbezit. op de middenlijn. Er uh, wordt breed gespeeld naar de linkerkant. Nog een keertje doorgaan. En daar staat Cole. Die staat, probeert daar die spelen tegen te houden. Verdedigt een beetje raar. Een beetje verkeerd op de plaats. En dat blijkt ook wel, maar hij kan het toch afpakken. Maar over de, over de zijlijn. Hij kon niet meer uh, starten. Hij kon niet meer reageren op de afgepakte bal. Die rolt uh, tergend langzaam over die zijlijn. En AC heeft het ondertussen ingegooid. Voorzond gezien aan de rechterkant van het veld. Wordt breed gespeeld. Het staat nu in het midden. De centraal spits. Uh, uh, moet ik even kijken hoe hij ook weet. Strongs die speelt er nu naar de andere kant. Uh, heel breed spel van AC. Gaat het 16 meter gebied in hier? Nee, het is daar de uh, over die kan afpakken. En.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 De we ingooi geweest van AC. Hier wordt de, de, de rechtervleugel uh, aangevallen. Wordt door Billy Fisher neergelegd. Dat betekent een vrij schop ter hoogte van het 16-meter gebied. Helemaal aan de zijkant van het veld voor AC. En de bot van de Kans. Gaat die bal komen? Is nog genomen. En die wordt door Jonkeur Oogensteil ingewerkt. En dat, uh, het is zelfs nog helemaal de duin ingewerkt. En de schrijver vraagt om een nieuwe bal. Uh, die AC opnieuw in het spel mag gaan brengen. Ter hoogte van het 16-meter gebied van Zandvoort. Uh, daar gaat, duurt iets te lang, denken. Ja, de die uh, accepteert het niet. moet ingegooid worden. Geen vrije schop. Nu zijn er twee ballen in hetzelfde. cel. Dat mag al helemaal niet, natuurlijk. En opnieuw zal er een sluitsignaal komen. En het zal één bal moeten verdwijnen. Dat gebeurt dus nu ook. En AFC mag de bal gaan ingooien. Heel ver inborgen. Op de rand van het 16-meter gebied. In de 16-meter gebied zelfs. Strongs, vraagt die bal kwijt. Maar wel aan eigen speler. Nog steeds AFC in bal bezit. Dreigend voor het doel van Joris Smit. Willy Visser, die probeert daar een scheiding te maken. Die mist hem. En dat betekent dat uh, hier Petter moet ingrijpen. En Koop doet het goed, want hij stopt de man af. Die hier die bal probeert voor het doel te krijgen. Opnieuw AFC. Nee, het is uh, Remco Ronde. Die speelt daar Michel de Haan in. En die wordt heel grof gepakt daar.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 AFC, nu de heeft de bal, de bal gestopt. en het is, uh, even kijken, uh, Michael Kaap probeert die bal af te pakken, lukt niet, AFC nog steeds in bal bezit, in het midden van het veld, nu met twee man aan de rechterkant tegen, alleen Kira Kool, Kool die, die zit ernaast, die zit er helemaal naast, is alleen nog Sean Keur tussen uh, Keur en de toelijn en daar wordt nog net aangetikt, en opnieuw Keur, die bal die, die raakt weer weg, En die probeert hem weg te koppen, komt in de hand, in de voeten van een speler,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 ...deze wedstrijd binnen om het af te sluiten. Het zou niet terecht zijn, want het is een echte slaafwekkende wedstrijd geweest... ...alleen de laatste paar minuten dat je kan zeggen dat nou, er is enige strijd. Het is uh, nog niet zo'n de strijd, hij wil de muur op afstand hebben... ...en wachten tot het fluitje van de arbiter klinkt. De arbiter neemt nu afstand van de situatie. Kijken, daar gaat die bal komen. Er wordt met, uh, rechts, nee, met links geschoten vanaf de rechterkant. Een lage bal, stuit op de muur, toch nog een AFC-bezit. Uh, Remco Ronde, proef die bal weg te krijgen... En daar gaat opnieuw iemand in de, in de fout. En daar, oh, dit, dit, dit kan ook John Keur. Dat kan niet helemaal niet. Die man die is de rust zelf. Hè. Die werd gepakt daar. Die kreeg ook die vijf schop tegen. De scheidszetter bekijkt van de afstand. En die fluiten niks. aan aantal mensen. die moet bij hem komen. Onder andere Michael Kaal. Die zal waarschijnlijk een gele kaart krijgen. Want die deed het ook. En Michel de Haan waarschijnlijk ook. De Haan is nu bij de scheidszetter. Er wordt een rode kaart getrokken van Michel de Haan. Ongelooflijk.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 De spits, ik had het over die Strongs. die wordt onderuit geslopt. Schijf en fluit tig keer. Er gebeurt helemaal niks. Zijn spelers luisteren niet. Ze zijn helemaal geemotioneerd. Uh, lopen te duwen, te trekken en te slaan. Schijf zet heeft weer afstand van het gebeuren. En, uh, en kijkt gewoon wat er gaat gebeuren. En laat zich nu uh, adviseren door een speler van AC. AFC. Dat begrijp ik niet. Dat kan ook eigenlijk niet. Hij moet uh, gewoon zelf bepalen wat er aan de hand is. Uh, de begeleiding van Zandvoort is dus in hetzelfde. Ook dat mag niet.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 9,15 meter 15 moet moeten zijn volgens mij. En die muur betekent dat het nog een metertje naar achter moet. Uitermate waterspur. Joris Schmied is natuurlijk bloedneveus. Die springt van de ene hoek in de andere. Stedt zijn muur op de juiste hoek plaats neer. En gaat weer naar de andere kant. En staat tegen die zon in de kijk. En dat had ik net al gezegd. Dat is gevaarlijk. Het wordt nog steeds hier gefloten om de schijfstelers al eens een signaal te geven. Hij heeft dus blijkbaar geen kaarten, te aan iemand. Daar is het plaatssig En ik denk dat het de laatste fietssignaal is voor, voor het laatste, voor de eindoefening. oefening...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 dit is de medagroep. Dankjewel Jan Perez vanuit het voetbalcomplex van SV Zandvoort. Tot de volgende keer. Graag tot dan. Tot dan.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 Van het voetbal gaan we over naar iets heel anders, namelijk het Kunstenstein. Aan de telefoon we Roy van Buringen. Goedemiddag, Roy. Goedemiddag. Goedemiddag, welkom in de uitzending.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 heel erg valt. en uh, later uh, de andere zingen weer hartstikke goed en dat is een en, uh, dus Ik denk niet dat het wat met kwaliteit te maken heeft, dus ik denk dat, het, uh, dat, het, dat we gewoon niet geen verstand hebben om uh, mensen te entertainen op het Raadheidsplein. Dus dat uh, denk ik gewoon heel erg en dat is heel jammer om te zeggen.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 Ja. Dus als, als mensen trouwens ideeën hebben, Roy, ik neem aan dat ze van harte welkom zijn bij je. Als ze je, ja, als je daarbij wel. willen helpen. Ja, gewoon even bellen naar 06-19-42-7070. -70. En dan kun je het kunstverstijn mogelijk nog behouden voor uh, Zolvoort. Dat zou uh, heel erg uh, mooi zijn. Oké. Okay. Roy, ik wens je heel veel succes met het behoud van het uh, kunstverstijn in Zolvoort. We gaan ervoor, hè. En ga een lekker feestje bouwen, Darien Haarlem.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 Ook niet weten, ik heb je pas een keer ontmoet En toen heb je mij misschien, ja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 heb, want we weten allemaal hoe het met Piet Klein afgelopen is als je één stempeltje gemist hebt. Ja, dan gaat het niet goed. Nee. <laughs> <laughs> goed, maar, we hebben die doelwagen Dissel Cup, daar zijn ze ook bezig met een aantal rijderswissels toe te passen. Ik moet één kleine correctie maken wat betreft de Legend Cup van daarnet. Ik zei dat Campus als derde was, maar dat bleek dus niet het geval te zijn.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 Want daar was een binnenbrandje uitgebroken. Gelukkig uh, hadden ze dat snel onder controle. Maar de vraag is: want is het dan uh, nog uh, misschien funest voor de wedstrijd van morgen? Nou, dat is uh, ook precies wat Kalaf ook na afloop van de wedstrijd, hier tegen uh, Rob Peters ook uh, zei, de dus, uh, speaker Van ja, het is uh, te hopen dat het allemaal nog te herstellen is. De wedstrijd uh, werd overigens uh, gewonnen, dat hebben jullie waarschijnlijk ook uh, meegekregen door uh, Jeroen Blekemolen. En die rijden nu uh, samen weer, Jeroen wel samen met Peter van der Kolk, maar nu in de toerwagen Dieselcup. kwamen niet echt uh, lekker weg uh, bij de start. Uh, er werden zo uh, een uh, bork aantal plaatsen ingeleverd. Uh, en uh, dat uh, bracht de heren nu uh, ergens een ergens plek, nou wat zou het zijn, achtste, negende, in die richting moeten we het zoeken. Uh, wel uh, kunnen we zeggen dat uh, het duo Cox en Frankhout, uh, Peter Cox uh, die vroeger uh, internationaal heel erg...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 uh, dat uh, ja, uh, Ollier en Braams nu uh, de wedstrijd in handen hebben. En uh, van de Ende van Genere liggen nu uh, tweede Frank Hout uh, met Koks liggen dus nu op uh, nummer drie. Dus Koks heeft het stuur al overgegeven aan uh, Christian Frank uh, Als ik dan uh, kijk naar de, naar de twee uh, eerste, dat is dus nu tussen uh, Ricardo van der Ende en Gabriel Ollier. Want je kan me ja, een hoop wijs maken, maar de twee die, die straks het stuur moeten overnemen, uh, bij een Ricardo van der Ende is dat uh, straks Wim van Genderen. Uh, je zou bijna zeggen van uh, doet Marcel Nooren niet mee. Nee, want uh, die, hebben een, uh, die hebben een beetje een straf ge gekregen voor een uh, aggriffietje wat ze hadden met de equipe Ernst de Groot en Ronald Morin. En laten dat nou net ook de titelkandidaten zijn van de Toerwagen Cup. Marcel Noren uh, uh, had in de wedstrijd op zondag de, tijdens de wijze mond, die ook een uh, ja, die liep een beetje te kleunen met Ronald Morin.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 En ik nee, kan het niet uh, enkel die vinden, maar... Nee, ze rijden dit rond. En, nee, ik kan ze nu even niet... Ja, op plek 12 rijden ze. En uh, Ron Zwart en Marcel van Leen Die rijden ook nog. En dan moet ik ook nog eventjes... Well, ik sta nu weer in het mediacentrum... Dus dan moet ik mijn stem weer een beetje aanpassen. Uh, die zie ik ook niet 1, 2, 3 ergens uh, staan. maar Die hadden net een top 10 uh, plek uh, te pakken... Maar die zijn er nu uitgekugeld. Uh, nee, op plek, plek 9. Dus op 9 uh, vinden we dus... Buo, uh, Marcel van Leen en Ron Zwart. En de rijders uit... De buurt, dat zijn dan Michel Blekenmolen en Ronald van Laar ook uit Zandvoort die rijden op plek 12, dus dat is de situatie bij deze Tourwagen soort... Oké, okay, Jaap Kouper, dankjewel vanaf Circuitpark Zandvoort en graag tot een volgende keer. Dat was alweer het einde van dit programma, uh, Daan ja, sorry. ja, Ja, was je er nog? Ja, ik was er nog. Oké, okay, oké okay. Nou, volgende week dan uh, is het gewoon weer Zandvoort op Zaterdag, zo dadelijk entertainment voor jou, bedankt voor het luisteren en een hele fijne zaterdagavond en tot volgende week. Tot Dag. de volgende keer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 en in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Dit is Juri Stubenitski met het NOS Journaal. Eurocommissaris Kroes betreurt het... dat er zo weinig vrouwen in het kabinet van aankomend premier Rutte zitten. Tot nu toe is aan twee vrouwen gevraagd om minister te worden... en er zijn nog maar een paar posten te vergeven. Volgens Kroes zijn er genoeg goede vrouwen, maar moet je gericht zoeken... Vooraf moet er een kwotum worden gezet, want met intenties kom je er niet, zei Kroes in het Radio 1-journaal. De VVD'er had Rutte vooraf gevraagd om goede vrouwen in zijn toekomstige kabinet op te nemen. Formateur Mark Rutte heeft de gesprekken met de kandidaat kandidaat-bewinslieden hervat. Als eerste ontving hij de VVD'er Paul de Krom, de nieuwe staatssecretaris van Sociale Zaken... Rutte praat vandaag ook met drie kandidaat-ministers... Edith Schippers voor Volksgezondheid, Jan Kees de Jager van Financiën... en Gert Leers, de beoogd minister van Immigratie en Asiel. Ook komen er nog drie nieuwe staatssecretarissen op gesprek. Bijna alle namen van de ministers en staatssecretarissen zijn nu bekend. Formateur Rutte verwacht zijn kabinet donderdag te kunnen presenteren.